Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij het instorten van een strandtent op Mallorca zijn ook twee Nederlanders gewond geraakt. Wat ze precies hebben weten we niet, maar ze zouden licht gewond zijn... Gisteravond kwam het glazen dakterras van de beachclub naar beneden. Vier mensen kwamen erbij om het leven en 16 mensen raakten gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk... vertelt correspondent Miral de Bruyne. De theorie die je, eigenlijk het meest, uh, die je eigenlijk het meest ziet... dat is dat die rooftop uh, waar de cocktailbar staat... overbelast zou zijn geweest en daarom is ingestort. Um, en wat er naar beneden kwam zetten, dat was dus zo zwaar... dat de vloer daaronder ook is ingestort. En uh, in die kelder daaronder zaten... dus Mensen ...en die hebben nou ja, heel lang vastgezeten daar beneden. Mogelijk loopt een dode nog op. Zeven gewonden zijn er slecht aan toe. PVV-Eerste Kamerlid Gond van Strien had vanochtend de fiot op de stoep staan. Dat is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Van Strien was vorig jaar heel eventjes verkenner voor het nieuwe kabinet. Maar nog voordat hij daaraan begon, kwam hij onder vuur te liggen vanwege fraude. En stapte hij op. De Universiteit van Utrecht deed toen aangifte van omkoping en oplichting. En nu wordt het huis van Gom van dus doorzocht. Tennisnieuws dan. Jannik Sinner komt terug naar Rotterdam. De Italiaanse toptennisser komt in februari volgend jaar naar het ATP-toernooi in Ahoy. En dit jaar won hij dat toernooi al. Op dit moment is Sinner de nummer 2 van de wereld. En dieven in Sliedricht hebben geprobeerd een ramkraak te plegen op een juwelier. Ze reden op de gevel in, dwars door betonnen paaltjes en de rolluiken heen, ziet deze verslaggever van Raymond. Onverlaten zijn met een busje ingereden op de juwelier. De betonnen paaltjes die voor de deur staan hebben de eerste klap opgevangen. Daarna is het busje wel doorgereden tot in het hekwerk. De politie doet nog onderzoek en het is nog onbekend of er iets weg is, maar het lijkt van niet. Ja, de dieven kwamen niet door de tralies achter die luiken heen. Er is uh, niks meegenomen, maar er is wel flink wat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 En daar zijn we weer. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Iedereen wakker worden. Ah. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer gelukkig. Ach, He? zo blij. En we gaan vandaag weer door met mijn, uh, mijn muziek uit de jaren 60. Oké. Okay. We gaan natuurlijk ja. Marcel ook weer bellen. We gaan Marcel weer bellen. Goede grappen vertellen. Wijze dus. levenslessen geven. Ja, ja, ja dat, dat jullie nog wel even de rest van de van die jaren doorkomen, hè, als wij ja, er niet meer zijn. Dat, nee, uh, ja. <laughs> ja. Dus uh, ja, jullie moeten het uh, vanaf 21 juni helemaal alleen doen. Ja, ja, ja. Op nu na, nu na vier jaar is het, houdt, het, houdt ja. het tijdperk op. Het is, uh, het is niet net, uh, anders. We hebben net gezien dat we op 10 juni, juli, juli zijn, we begonnen. zijn begonnen, ja. ja. Ja, we eens een dus. paar keer vergaderen, dat weet ik nog wel, hier in het keukentje en ja. zo, en uh, ja. Wat ja. ging je doen Want Toen was, ja, er, was er nog geen programmaleider, ja, er was wel een programmaleider. Toen was er wel een programmaleider in die tijd. Ja, weet je hoe... Leon van S was volgens mij ja, toen. Klopt, ja, klopt, ja. ja. En daarna is Walter Sans nog even geweest, en ge Geert is er ook nog even ja. Dus ja. Ja, we hebben er ook meegemaakt, Walter Sans. Uh, ja, klopt, ja. En uh, nu hebben we, als het goed is, uh, bij, met Haarlem, 106. 105. 160. Maar maakt niet uit, die ene. Dat, dat, dat, dat, dat is dat zwarte schaap van, uh, van Haarlem. Ja. <laughs> het zal 105 wel uh, de frequentie zijn, denk ik. Net zoals wij 106.7 hebben of zo. Ja, nou, daar zitten ze vlakbij. Uh, ik vind het wel Haarlem 106. Dat is een leuke combinatie van Haarlem en Zandvoort. Dus. We moeten toch een andere naam gaan bedenken. Ja, ja. Haarlem ja, ja. 106. Of voor uh, 105. Ze mogen kiezen. Ja. ja. Nou, wij gaan het niet meer meemaken. Nee? Nee. Okay. Maar, uh, ja. Mijn muziek, uh, jaren ja. 60 is ook grotendeels door mijn broer be bepaald eigenlijk, hè? mijn grote broer. Die uh, had natuurlijk ook invloed op mijn muziekkeuze en muziek, Oh eh. ja? Bij mij... Uh, bij, bij mijn broer, uh, nee, die had niet, maar haar broer had een hele andere, andere smaak als dat ik oh, had. Oh, oké, ja. Dus ja. Nee. Die was een ja, meer, ja hij soul, was meer soul, hè? Hij was echt een soulknakker. Oh, nee, hij heeft wat Met pijpen okay, ja. en. Uh, oké, okay, ja. Ja. Nee, mijn broer die was van, van de Beach Boys, van de Kings. Boys Hart was die van, de Animals en zo. Dus, uh, al die muziek die ook een beetje hebben voor oh. mij laten komen. Ja, nee, James Brown, Otis oh, ja. Redding. Uh. Oh, is ook mooi, ja. Yeah. Otis oh, dus Redding vond ik wel mooi. Dat was de ja. enige die ik kon waarderen. De rest uh, vond ik niet echt... Uh. Maar goed, dus uh, daarom dat even te vieren. Twee nummers van de Beach Boys aan elkaar. Eerst uh, uit beginperiode, fun, fun, fun. En daarna toch een ja, tweede periode, dat ze wat uh, complexere muziek hebben gemaakt. Met Good Vibrations. Go cruising just as fast as she can now And she'll have fun fun, fun. of the one that looks so creepy through the air. I'm making up her inspiration. She's giving me the excitation. up. Oh. Goodbye, good brave. She's oh. my mind. Excitation, goodbye, good brave. She's oh. my mind. Somehow, closer now. Softly smile. I know she must be cursed. Met understanding, reken de nummer van the beest. Want het is een number. nummer. number is 666. U luistert naar Play It Loud, het Hard Rock en Heavy Metal programma op ZFM Zandfoot.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 Marcel uh, kan helaas niet aan de telefoon komen, helaas ja. Volgens mij is hij op vakantie met uh, zijn moeder en schoolmoeder ofzo, ja. ja. ja. Lekker in Griekenland, hè? Ja, zit ja? in Griekenland. Wat verdorie. Dus uh, wij moeten wel even attenderen dat je maandagavond natuurlijk weer kan luisteren van plate-loud van 9 uur tot 11 uur s'avonds. En volgens mij is hij wel weer gewoon een mooi ja. programma, denk het al, hè? Absoluut. Absoluut. Natuurlijk doet hij altijd heel goed dus altijd dus, goed, ja. ja. Ja, want hij wordt steeds meer gevraagd en zo. Dus uh, wat dat betreft gaat het goed. Ja. Goed, terug naar de jaren 60. Ja. Uh, ja, ik vind eigenlijk dat het toch nog mijn jaren 60 nummer moet draaien. Dus, Crockle Harry met uh, Why The Wide Shade of Peel. Gewoon ja. even de drooi tussendoor. Hè, moet kunnen. En dan natuurlijk Jimi Hendrix. Met wel zijn bekendste Hey Joe. Hey Joe. Hey Joe. Ja. Where do you go? Oké, okay, dus eerst. Permanent hair met de Wide Shannon Spil en dan Jimi Hendrix met Hey Joe. <tries> Ja, ja, ja, ik heb uh, het bericht van uh, Marcel gehad. Oh, ja. ja. Dus uh, ik weet wat er uh, maandag komt in... Ja. Uh, nou, laat ons niet de spanning. Nou, ik ga het zeggen. Um, ben van Rode, die doet dus de hele uitzending. Zowel wat, de ja. techniek als de presentatie. Dus dat is voor hem ook eventjes uh, wennen. Ja. Uh, er is nog wel een kleine inbreng van uh, Marcel uh, in verband met het... Uh, interview wat hij had met uh, Murat uh, Kalet ja. van Immortal Sun en um, dat wordt ook nog uitgezonden en voor de rest uh, zal Ben dus de techniek en de presentatie doen voor zijn rekening nemen en uh, dat is dus uh, underground uh, metal en, uh, er zal tijdens de uitzending nieuwe uh, Tracks ook te horen zijn van de uh, Egyptische black metal band Immortals Oké. Okay, ja. dus, uh, ja. Egyptische? Ja, ja. Egypt ja, voor de rest is het een uh, samenstelling wat, uh, wat Ben gedaan heeft uh, met de playlist van uh, Dead and Black Metal. Oh, Oké. Okay. Ja, dus ja, um, aanstaande yeah. maandag de 27e tussen 9 en 11. Heel mooi. En uh, Marcel. Heel veel plezier op je, op je vakantieadres. Ja, leuke foto die je sturen. Ja. ja. ja. Dus, uh... Laat een beetje zon over, want ik ga zondag... Ga je ook naar Griekenland? Niet naar Griekenland. Waar ga ik ook alweer naartoe? Naar Italië. Al bijna. Ja, ja, jij gaat zo vaak op vakantie. Jij weet het niet eens meer. Een normaal mens weet dat waar hij naartoe gaat. Ik, omdat ook, die... ik ga naar Italië. Italië. Waar ga je naartoe in Italië? Ja, naar en Toscane. Oh, Toscane. begin in uh, Pisa. En dan ga ik weer auto huren. Of, die zaten klaar, als het goed is. En dan rijden we door Toscane en Oemrië. Via okay. Florence. Ja, Luka, dat is heel mooi. Ja. Wij hebben het uh, gedaan. Wij zijn toen uh, via Zwitserland helemaal gereden. Oh. En dan uh, Venetië okay. gedaan. En ja. in een gondeltje gezeten. Een oh, gandeltje. Um, is dat diezelfde man die zegt, kan ik je helpen? Ja, ja, ja, toen ik helemaal saai. <laughs> nou, was van de regen, ja. Kan ik je helpen, schat? Ja, Ben je er te laat dan nooit over of niet? Ja, nee, het als, is heel lief aangeboden, maar het was een te beetje. Zijn, dan was het ook niet goed geweest. Nee, ik niet. het is nooit goed als ik zei ik nat Je Ja, dat bent. Hij moet je dus, eerst laten uitdruipen. Nee, ja, ja, ja, ja, ja. Dus eh, uh, uh, Ja, dan, dan, dan, dan, dan, toen zijn we die hele kust afgereden, helemaal naar beneden, richting die schoen ja van okay, Italië. Ja, ja. En dan via de andere kant, en dan halverwege de andere kant schuim weer naar boven. Oh, goed. Leuk zeg. Ja. ja. En dan uh, het meer van Granada, Granada of zoiets. Gran uh, nou ja, wow. in ieder geval daar was geen reet aan. Hoe uh, geleden? Goeie vraag, vind hey, ik dat. Ja, het gaat zo vaak op vakantie. Jij weet het ik... gewoon eens meer. Nou. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, ja. nou, <laughs> Nee, -de, De onderliggende vraag is, is het uh, druk met het autoverkeer? Is het daar rustig rijden? Of, uh Italianen zijn gek. Ja? Ja, o, Italianen zijn gewoon gestoord. We waren bij, uh, bij Napels. Ja? Uh, en daar was een spoorwegovergang. En die spoorwegovergang was dicht. En uh, toen ging hij open en alle bellen... Plingplen, plingplen, plingplen, plingplen, plingplen, plingplen, plingplen. Ja? En dan denken, vinden Italianen dat je door moet rijden. Oh. En wij zijn gewend om te wachten tot hij uit is, maar ja. dat is in Italië moet je gewoon meteen naar de andere kant. Oké, dat kan. Zo bomen mogelijk. Dan gaan we de bomen omhoog snel doorrijden, want er ja. kan nog een trein komen en dan gaat hij weer dicht. Oh ja. Ja, er ja, kan ook nog een trein komen. Ja. Nou, in Italië komt dat dus wel. <laughs> <laughs> dat ding blijft natuurlijk niet voor niks winkelen de hele tijd. Maar dat er nog eentje komt. En er kom ja, die nog? Ja, ja, daar kwam er dus nog eentje aan. En wij hadden daar geen last van. Maar die, volgens mij, diegene die achter ons kwam, die, die had toch wel een probleempje. Maar. Oeh, spannend. Ja, heel spannend. Ja. Snel doorrijden. Ja, uit drie. <laughs> Oké, okay, wat leuk. Goed, we yes. gaan verder. Niet uit de jaar 60, maar een primeur uit 2024. Een nieuwe band. En die uh, hebben we een mooi nummer gemaakt, Quiet Morning. Heel rustig. En daarna gaan we meteen door met eh, een heel heftig nummer uit de jaren 60 van My Generation, van de WHO. Ah. Dus eerst de primeur en dan My Generation. Wat een leuk mopje. Uh, maar kijk je het ja. eerst naar als je een leuke vrouw ziet? Of de mijne niet kijkt? <laughs> ja, het is wel eerlijk toch? Ja, eerlijk ja. ja er staan ook leuke grapjes hier altijd op. Dus ja. deze, Laat ons lachen, ja. Op okay. Facebook ja. Ja, ja het, is echt een, het is een leuke pagina hoor. Ik ben er pas ja? licht gewoon van geworden. Ja, Oké. Okay. Ja. Een student middelbaar uh, tijdens het examen biologie. Laatste vraag. Noem zeven waarden van moedermelk. Die vraag had de student totaal niet verwacht... en uh, moest hij nadenken en redeneren en schreef... 1. Het is de perfecte formule voor babyvoeding. 2. Het bezorgt meer immuniteit tegen verschillende ziektes. 3. Het heeft altijd de juiste temperatuur. 4. Het is kosteloos. 5. Het bindt het moeder aan het kind en vice versa. 6. Het is altijd beschikbaar als het nodig is. En toen is hij het niet meer te bedenken. Tot slot, in wanhoop... Het, net voor de bel van het einde schreef hij 'vlug op'. Het wordt geleverd in twee aantrekkelijke verpakkingen en is hoog genoeg om van de grond, zodat de kat er niet bij kan. Hij kreeg 100 punten. Ja, Dat soort dingen staan er allemaal op. Ja, ja. Waarom vandaag schoonmaken als het morgen toch weer een bendy is? Die mama hotel, ja. Ja. Oh jee. Yeah. Dan gaan we weer van dat soort dingen. Ja, want op zich kan uren blijven kijken op dat Facebook en zo. Dat ja. Ik, ja, ja. Ja, zeker met dit soort sites. Dat, uh, dat is wel, uh, ik vind het wel grappig. Why do we live and a voice? So, you fly, and ja. no break. Wat ski world record. Hmm. <laughs> <laughs> het is een uh, straaljager. Uh. <laughs> ja, geloof me, je gaat hard over dat water. Ja. We hadden het vorig jaar over films, hè? vorige week alweer. Hè? Ja. En natuurlijk over uh, Love Story was dat mooie. Uh -huh. En de tweede, uh, we hebben het ook al gehad over uh, Easy Rider volgens mij. Ja. Uh, belangrijk is natuurlijk ook uh, Woodstock, hè? de film geweest. De Ja, absoluut. Die is uh, in 1970 uitgekomen, maar de muziek was natuurlijk uit 1969. Dus uh, die ja. mag mee in uh, ja, de muziek van de jaren 60. Ja. Dan ga ik twee nummers uitdraaien. Eerst is Kenneth uh, Heat, Going Up the Country, Dat is waar die film eigenlijk mee begon. Dat je zo'n hippie de vrouw zo uh, leuk ziet dansen, een mooie hippie kleren. Aan. Dat is echt een leuk intro. En dan uh, natuurlijk mijn hoogtepunt, uh, Ten years after met I'm Going Home. Ah, Woodstock, mooi, ja. de film. <applaus> I'm gonna get you one more time. Ja, mooie muziek hoor. Ja. <laughs> Hartstikke goed. Dus. Zal ik iets wat over de wateroverlast laten voorlezen? Ja, graag. Ja, moet je mijn, uh, ja. Moet je mijn dingetje eventjes... Je dingetje, ja. Mijn dingetje. Heb je mijn dingetje? Ik heb je dingetje staan. Mooi zo. Ik hoor niks. Ik hoop niet. Het komt omdat de microfoons nog aanstaan. Zoals verwacht dreef een zwaar wolkenveld vanuit Duitsland-Nederland binnen, en rond 6 uur s'avonds arriveerde het in Zandvoort. Een enorme wolkbreuk, onweer en gevolgd door heftige regenval, zorgde ervoor dat in meerdere delen van Zandvoort wateroverlast ontstond. De Haarlemmerstraat stond weer eens volkomen blank. Sinds 2,5 jaar geleden maatregelen waren genomen om overstroming te voorkomen, was dit niet meer gebeurd. Kinderen uit de buurt konden al suppen door de straat. Ook op het strand stroomde het hemelwater in overvloed. Deze keer kwam het water niet uit zee, maar stroomde het naar zee. Ja, hartstikke mooi. Ja. ja. Je ziet ook hele mooie foto's van het water wat echt uh, de zee... In, uh... Oh ja, dat ah, ja. Ja, ja, zand en zo. Ja. Ongelooflijk. Geweldig toch? Ja. Nou, het was ook een breuk hoor. Ja. Oh. Nou, je zou blij blij dat je er geen last van hebt gehad. Want, ja, hè? Mijn was hing buiten, ik heb er last van gehad. <laughs> ik heb er heel veel last van gehad. Dan moest ik binnenhalen. Oh, god. Door de wind was ook alles omgewaaid en gedaan. En, ja. Oh, dat kleren ding weer. De, kleren ding. Ja, dat, dat, dat zat dan helemaal... Hij fout niet netjes op, nee, hij fout de andere kant op. We doen hij dus heel lang en onhandig is en jij ja, zeiknat wordt door de regen. En... Maar heb je geen man die je dan kan helpen ofzo? Ja, toen ik binnen was, toen uh, riep hij van, kan je helpen, schat? Ja, ja, zeg hem, ja. Ja, ja, je hebt het wel makkelijk als vrouw, hoor. Ja, dus, toch, ja, ja. Ja, ja. Beetje de was Ja. niet op tijd binnenhalen, ja, dan heb je dat soort problemen. Ja, dat is mijn eigen schuld. Ja, ja ik denk het wel, ja. Heb je geen uh, buienradar gekeken? Dat zegt iedereen altijd tegen me. Ik heb het ook altijd: als ik de hond ga uitlaten, dan krijg ik ook wel eens zo'n een wolkbreuk over mijn kop heen. Dus nee, niet ik, op... ik kijk nooit op ruime. Nee? nee, ik heb zoiets: weerbericht is voor de boeren, niet voor mij. <laughs> ik heb zelfs gehad <coughs> dat. Um, en uh, de, de, de, de, de bepaalde mensen op stal niet meer met mij wilden rijden. Want als ik ging rijden, dan ging het regenen. Echt waar, en ze hadden ja. geen zin om in de, de regenpaard te rijden. Ik zei, dat doe je bij alle weersomstandigheden. Dus, ja, nee, ik, uh, ik kijk nooit. Principieel niet naar het weerbericht. Dat is een mooie uitspraak. weerbericht is voor boeren. Je ja. ja. kunt het toch niet meer verklooien? Nee, hij zal toch wel. Nee, ik kijk ja. wel vaak hoor, als ik moet gaan fietsen of zo. Ik, ja. ja. Ik nee. ben wel iemand van het plannen, ik kijk een beetje vooruit, ja. Ja, ja, Henny ook. Die, de, dus die loopt bijna nooit in de regen en dat soort dingen meer. Dus die, <laughs> die, die, die plant dat wel en die zegt ook vaak tegen me: Wacht dan eventjes, kijk dan op aan Dan kan je als je een uurtje wacht en dan de hond uit gaat laten, dan loop je droog. A, ah, vind ik het ook niet zo erg hoor. Ja. Nee? Nee, ik nou, vind regen niet echt maar... erg. Ja daarna moet je een jaar wassen en uh, was erop hangen en zo en, uh, ja nou ja je moet het allemaal weer opzetten God wat was dat die was was ook helemaal seikie, ja, seikies seikies ja. die was natter als dat het uit de machine kwam ja echt dus goed even terug naar de jaren zestig ja of heb je nog wat uh, te melden uh, onderzoek naar de komst vakantieparklocatie Sander voor voorlezen ja ja, dat is heel triest. Ja, ik vind het echt heel Onderzoek duidelijk. naar vakantiepark locatie Sandevoerde. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de juridische basis in het omgevingsplan Kostverlorenstraat EO. Voor het realiseren van 250 vakantiewoningen op camping Sandevoerde. Volgens het college van BMW zou dat vergunningen vrij kunnen en is de plaatsing van chalet dus toegestaan. Maar wat is nu exact een chalet? Ook dat antwoord moet uit dat onderzoek komen. En daar moesten de bewoners van Camping Sandevoerde, die woensdag voor de derde keer in korte tijd in grote getalen naar het gemeentehuis waren gekomen voor een commissievergadering, het voorlopig meedoen. Het aangekondigde onderzoek wordt wel gezien als een positieve ontwikkeling. De hechte gemeenschap op de familiecamping vecht al enkele jaren voor behoud van hun vaste plek. Meerdere rechtszaken werden gevoerd en er is al 40.000 euro aan advocaatkosten uitgegeven, zo werd gezegd. Per 1 april 2025 moeten ze hun biezen pakken volgens de laatste stand van zaken. Wethouder Martijn Hendricks, die eerder benadrukte dat de gemeente geen partij is in het hele verhaal, werd door de Raad behoorlijk in het nauw gedreven. Eerst waren er al zeven insprekers over het onderwerp, onder wie de twaalfjarige Lula uit Utrecht, die een gesproken brief van enkele jaren geleden aan de burgemeester liet horen. Ik ben hier opgegroeid in de vakanties, heb veel vrienden gemaakt, geniet van de zee en het strand en nu moeten we weg. Dat kan toch niet? Andere insprekers richtten zich vooral op het gemak waarmee de investeerders te werk kunnen gaan en de gevolgen voor de verkeersveiligheid rond de Knummerweg en de Zandvoortse Laan. Marcel Sukel van Zee vroeg zich hardop af waarom de wethouder zo graag wil dat die chalet worden neergezet. GroenLinks vond dat gewone kampeerders in Zandvoort nog ergens terecht moeten kunnen, PVV pleitte voor een divers recreatieaanbod, en wil geen St-Tropez aan Zee, en CDA en VVD zetten vraagtekens over de juridische haalbaarheid en eisten een onderzoek daarnaar. Veel partijen willen het liefst ook een bibop onderzoek, het screenen van de achtergronden van de initiatiefnemers. Ze werden op hun wenken bediend, want Hendricks, die nog een keer liet weten de emoties van de campinggasten te snappen, en met hen mee te voelen, kondigde dat onderzoek over de juridische haalbaarheid direct aan. Hij benadrukte dat alle vergunningen er is er al een verleend voor rioolwerkzaamheden op het terrein bezwaarprocedures kennen. Sven Drommel, VVD, vindt de uitkomst spannend. En daar zijn de campinggasten het ongetwijfeld mee eens. Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten van het onderzoek openbaar worden. Wordt vervolgd. Hans Botman. Ja. Ja, heel triest inderdaad. Ja. ja. ja. Nou ja ik, hoop gewoon, ik hoop dat dit proces het gaat winnen. Het, het, uh... Ja, ik hoop het ook voor ons, inderdaad, Dan... Ja. Uh... Weet je, het is toch ook belachelijk. We, we, we hebben eigenlijk helemaal geen camping meer. Nee, allemaal huisjes inderdaad. Ja, ja. Dat klopt. Ja. ja, maar ja, camping hoeft dus. niet per se een tentje te zijn. Kan een, uh, Ik kan een ook huis. staan caravans en dat soort dingen meer. Ja, Deze caravans. mensen zitten er al jaren. En dat was met die vorige was dat precies hetzelfde. Ja. Maar er waren ook mensen die, die uit Amsterdam kwamen die al ja. jaren op die camping ja. stonden en Ik heb nog geen thee gehad. Heb je nog geen thee gehad? Ik ga thee voor jou zetten, schat. <laughs> Wil je, je, je het bekertje met de drie aapjes? <laughs> <tie> <tie> <tie> nou, ik voel toch enig mop <tie> <tie> <tie> <tie> van de week, oké, okay. gaan we door naar de muziek. <tie> We gaan alweer bijna naar het uh, einde van het eerste uur en we sluiten natuurlijk weer af met uh, de Yoko Vibes en dit keer can't keep my eyes off you. Tot staat nieuws. Bye. Bye.